Jeugd op eigen wieken. Een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. Willem, opstaan. Ja, ik kom eraan. Nee, nou niet nog eens omdraaien, eruit. toe. Wacht even, nog tellen, hè. Ech, hoe oud ben je? Eén, twee... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik krijg voor 18. Jongens, zo oud al. Maar ik hoef er maar nog niet in gepakt te staan. Zeg? Ik heb om 10 uur een directiebespreking. Ik ga niet eerst naar mijn kantoor. <laughs> Dan kan ik nog een half uurtje. Maar Els, wat heb je nou gedaan? Wat is het liefste? Heb je het hele bed al aan daar nog aan toe. Ja, wat dacht je? Dacht, dacht je dat ik jou zo sterk in je luiheid? Nou, geef me mijn kamerjas maar aan. Ga ik eerst op mijn gemak aan en mijn lees. Willem, je bent een verschrikkelijk mens, weet je dat? En hoe? Haha, uh. die malle Anneke. Dag, Zou jij je vader eens groot plezier willen doen? Wat dan? Even de kant uit de bus halen. Moet je je donkere vak aan voor die directievergadering? Nee, je jamal. Toch is geen directievergadering, hoor. Een bespreking. Oh. Ik zal zeggen alleen met meneer Okhuizen. Oh. Alsjeblieft, een kopje thee. Dankjewel. Wil je hem beschuit? Ja, graag. Zeg, Willem. Is dit niet een mooie gelegenheid om meneer Okhuizen in te lichten? Meneer Okhuizen in lichten? Nou, over die privéactie tegen diefstal die jij aan het ondernemen bent. Dat ik, ze doen moet. ik vind ze wel, ja. Nou, ik weet het niet. Ik heb uiteraard nog helemaal geen resultaat... en ik zou het bijzonder jammer vinden als ik niet de kans kreeg om het te proberen. Wat bedoel je met niet de kans kreeg? Nou, dat is nogal duidelijk. Als meneer Okhuizen zegt dat ik met dit experiment ogenblikkelijk moet ophouden... omdat het helemaal niet op mijn terrein ligt, wat moet ik dan doen? Ophouden? Precies. Nee, ik wil het toch nog één keer proberen. Gijs van Raamselk heeft me plechtig beloofd dat hij zou meewerken. En als ik dus een of meer bewijzen zou kunnen overleggen dat mijn systeem succes heeft, dan kom ik veel sterker te staan. Ja, dat is waar wij. Maar toch, ik weet niet of je dat. Ik wat... zal het heus allemaal wel tactisch doen, Els. Ik zal er zorgvuldig voor waken dat ik op niemands tenen ga staan. Ja? Zeg Anneke, waar blijf je met de krant? Ja. Ga eens kijken waar ze blijft, Els. Ja. Ja, met de wit. Dan Willem, met Gerrit. En... Gerrit, Whiskey? Oh, prima. Zeg, Willem, uh, ja, wat ik zeggen wilde. Uh, zijn jullie vanavond thuis? Of wel ik vanavond thuis hè? Ja. ja hoor. Hoe dat zo, wilde je hier langskomen? Ja. Nou, dat is uitstekend. Ja, maar, uh, Willem, ik. Uh, ik kom niet alleen. Zo. Uh, nou, ik kom jullie mijn. Uh, nou, ja, hoe moet ik nou zeggen? Ik. Uh, ik kom jullie. Uh, je wilt toch niet zeggen je aanstaande vrouw? Uh, nee, nee, nee, nee, zover is het nog lang niet. Nee, laat ik zeggen. Uh, uh, nou ja, uh, een vriendin waarmee ik heel misschien. Uh, maar van de mogelijkheid niet is uitgesloten. Ja, allemaal verder je bom. Je hebt het niet voorzichtig genoeg gezegd. Dus, uh, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Hoe heet ze? Marianne. Zo, je houdt het wel in het Frans, hè? Oh, sorry, dat is heel ontzettend van me opgemerkt. Uh, nee, Willem. Dat is juist heel gewoon van je opgemerkt. Nou, uh, tot vanavond dan, hè? Ja, uitstekend, hoor. Dag. Wat krijg ik mijn krant nou? Ja, zijn we. Zeg, hoe zit het? Krijg ik mijn krant door nog? Kom eens hier, Willem. Wat is het? Anneke is met jouw krant in de armen weer in bed gestapt. Ik voel ziek. Voel jij ziek, schatje? Neem juist temperatuur op. Ze heeft nu al 38,5. Oh, dat is erg hoog voor de ochtend. Ik bel meteen dokter Roos even op. Ach, wacht maar even. Dadelijk heeft hij spreekuur. Anneke, ik heb hoofdpijn. Heb je ook een paar vrienden, mam? Ja hoor, mama zal iedereen geven. 38,9. Ik wacht niet. Ik bel meteen de dokter. Zo, knabbel dat maar lekker op, hartje. Ja. Dan zal je zien, dan gaat je hoofdpijn gauw weer over. Nou een beetje drinken. Ja. Zo. Oh. Oh. Neem nog maar een slokje. Dan ga ja. je weer lekker liggen. Zal ik je even instoppen? Ja. Zo. Die dokter geeft helemaal geen gehoor. Nee, dat klopt. Hij is onderweg naar zijn spreekuuradres. Ach, laat maar, Willem. Ik bel hem straks wel even op. Wat zou ze hebben, Hels? gewone verkoudheid, jongen. Ze is bijna 39. Zo'n kind heeft heel gauw hoge koorts. Jij maakt je altijd direct zorgen. Geloof me, heus, er is niks aan de hand. Maar je belt wel meteen op, hoor. Ja, natuurlijk. Ga jij je nou maar gauw aankleden, anders kom je nog te laat bij meneer Rokhuizen. Kom op, Apropos, meneer De Wit, de tussenbalans over januari. Ja. Hebt u toch zeker ook wel onder ogen gehad? Zeker, meneer Alkhuizen. Niet gek, hè? Nee, dat zag er gezond uit. Ja, dat idee van mij om bij het stelsel de kinderconfectie in te schakelen... was toch zo gek niet? Moeders spronken graag met hun kinderen, meneer De Wit. Och, vaders ook wel. Hoezo? Och ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Maar onze branche richt zich toch in hoofdzaak tot de huismoeders, is niet waar? Natuurlijk, meneer Ookhuizen. Het was maar zo'n opmerkingtje van. Met Ockhuizen? Meneer Ockhuizen is meneer de Wit nog bij u. Jawel, juffrouw. Maar ik heb u toch duidelijk genoeg gezegd dat we niet gestoord willen worden? Het is alweer die jongen van Raamsdonk die de heer de Wit dringend wil spreken, meneer Ockhuizen. Er is toch niet iets met mijn dochtertje, meneer Ockhuizen? Ja, een ogenblikje, juffrouw. Wat zei u, meneer de Wit? Nou, mijn dochtertje is nogal ziek en misschien wil mevrouw me iets van op de hoogte stellen. Nee, een zeker Raamsdonk uit ons bedrijf wil u dringend spreken. Wat heeft die Raamsdonk voor een functie, heer Juffrouw? Het is een loopjongen, meneer Ockhuizen. Oh. Een loopjongen heeft de moed om tot twee keer toe de directeur te stoeren. Oh, hij zal het ongetwijfeld verbrengen. Geeft u de al maar even mij door je vrouw. Zeker, meneer Ookhuizen. Niet te huilen, maar. Hallo. Bent u daar, meneer de wit? Nee. Je spreekt met Okhuizen, jongeman. Oh, neemt u me niet kwalijk dat ik u stoer, meneer Ookhuizen. Maar ik heb dringend meneer De Wit nodig. En die was bij u. Zeggen ze. Ik zal je meneer De Wit geven. Een ogenblikje. Alsjeblieft, meneer de Wit. Ja, met de Wit. Ja. Gijs, van Raamsdonk, Ik heb een heel belangrijke tip voor u, meneer de Wit. Maar er is haast bij. Ik ben zelfs zo bang dat we te laat zijn. Hoe dat zo? Nou, het gebeurt namelijk tussen de middag. en Het is nu al over twaalf. Kun je me niet zeggen wat het over gaat? Uh, heel moeilijk, meneer de Wit. Ik, ik uh, bel op van de afdeling. En, nou uh, uh, ja, u, u snapt me wel. Ja, goed, Gijs. Ik, ik zou zeggen, ga maar naar mijn kamer en wacht er op me. Nu meteen? Ja. En mijn chef dan? Zeg maar dat ik hem daarover zal opbellen. Goed, meneer De Wit. Tot zo, meneer De Wit. Het had niets met uw dochtertje te maken, neem ik aan? Nee, uh, niet. Oh. Ja, kijk, ik ben mij bewust van uw sociale bewogenheid, meneer De Wit. Ik heb gemerkt dat u in ons ambouwees in de eerste plaats de mens ziet. En dat vind ik zonder meer in u te prijzen. Maar doet u me één plezier. U gaat toch niet overdrijven, hè? Nee, meneer Okhuizen, daarvan kunt u verzekerd zijn. Ik kan niet nalaten u te zeggen dat mij de relatie tussen de directiesecretaris en een willekeurige loopjongen enigszins bevreemd. Uh, meneer Okhuizen, ik wil u graag graag. Nee, nee, laat u maar, meneer De Wit. Ik wil geen sinds de indruk wekken dat u ook maar enigszins onder curatelen zou staan. Laten we recapituleren wat we zojuist hebben besproken. De hoofdscheepse actie van de introducering van onze poederkoffie... ...bespreekt u met de directie van het reclamebureau De Jong. Ten aanzien van de servicecontrole neemt u contact op met... Nou, vertel eens, Gijs. Wat had je me zo dringend te zeggen? Er is een rouwspartij georganiseerd voor een grote partij Blikgoed, meneer de Wit. Blikgoed? Ja, zalm, vrucht op sap, groente enzovoort. De partij staat er al een jaar en is geknoeid met de papieren. Tussen de middag worden de eerste pakken georganiseerd. Door wie? Door, uh... ja, Ik durf het haast niet te zeggen, meneer de Wit. Luister eens, Je weet wat we afgesproken hebben. Alles wat jij vertelt, er hoort niemand over dan ik. En de mensen die je noemt zullen daarvan geen enkele last ondervinden. Mijn hand erop. Het zijn uh, vader en zoon Boomstra van de expeditie. Ze wonen in de Parkietestraat 40. En daar brengen ze de doos ook naartoe. Hoe weet je dat, Gijs? Ja, uh, dan moet u niet te veel willen weten, meneer de Witt. En wanneer doen ze dat? Tussen de middag. U kunt ze nou niet meer tegenhouden, want als u in Loods 2 komt, zijn ze al weg. Dankjewel, Gijs. Ik weet wat me te doen staat. Ik ga nu meteen naar de Parkietestraat nummer 40. Je kunt nu wel gaan. Dag meneer de Wit. Eh, uh, Gijs, kom nog eens even hier. Ja, meneer de Wit. Ik verzeker je, Gijs, dat je je echt niet als een verrader hoeft te voelen. Je kunt ervan overtuigd zijn dat je er een goed werk hebt gedaan. En dat je je collega's en vrienden hebt geholpen. Ik heb uh, het ook aan Piet gevraagd. Ik geloof u, meneer de Wit. Mooi zo. We spreken elkaar nog wel. Bij wie moet u wezen? De familie Boonstra. Oh, dan ben ik u goed. De naam staat er op de deur. U moet mijn man hebben? Ja, graag als het kan. Nou, dat kan heel moeilijk. Want mijn man is op de zaak. Maar uw man zo tussen de middag thuis komt. Oh, nee, meneer, dan bent u al buis. Mijn man komt tussen de middag nooit thuis. Ik meen toch wel haast zeker dat... Hé? Hoe ga ik nou aan elkaar hangen? Daar komt u aan. Met mijn zoon op de bordfiets. <laughs> nou, u kent me man nog al beter dan ik. is. <laughs> er is hier een meneer voor je. Zeg, wat kijk je nou gek? Dag meneer Boomsta. Komt mijn gezicht u bekend voor? Uh, jawel meneer, uw naam zou ik niet weten. Maar ik heb u wel eens gezien. Mijn naam is de Wiet. En ik werk bij de NV Phoenix. Moet ik je even helpen met het naar binnendragen van die doos? Ik, uh, ik zou niet weten, ik, uh, ik bedoel, uh, dat... Ja, dan ik... Nou, wat sta je nou als een schooljongen te stotteren, Bertus? Je blijft als een juffershondje. Nou, meneer, hang me maar op. Ik weet iets veel beters. Als uw vrouw nou zo'n kopje koffie zet en uw zoon hier op de bakfiets met inhoud blijft passen, dan gaan wij in de kamer zoals mannen onder elkaar praten, oké? Okay? Ik vind het best, meneer, uh... de wit. Nou, ja, u boft, hoor, dat ik nog koffie in huis heb. Want het loopt al aardig, naar het eind van de week. Zo, gaat u zitten. Om er met de deur in huis te vallen, meneer Boomstra... vindt u zelf nog geen grote stommeling. Behoorlijk, ja. He? Dan hebt u een doos met wat blikjes achterover gedrukt. U neemt wat in huis... De rest verkoopt u voor een habbekrat. over een maand is er niets meer van over. En wat hebt u geriskeerd? Ontslag. Gevangenisstraf. Maar niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw zoon. Zal ik u eens wat zeggen, meneer Boomstra? Ik vind het een schandaal. En hoewel ik het niet van plan was, voel ik er bijzonder veel voor om het aan te geven. U bent van uh, de recherche? Nee, nee, meneer Boomstra. Door een toevallige samenloop van omstandigheden ben ik achter deze diefstal gekomen. Op dit moment weet nog niemand hier iets van. Maar uh, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Is dat het enige wat u zich weet af te vragen? Kunt u niet beter zeggen hoe kon ik zo stom, zo, zo onverantwoordelijk zijn, hè? We hebben het niet breed, meneer de Wit. Mooi televisietoestel heeft u daar staan, meneer Wostra. En van wie is die bromfiets daar op het plaatsje? Van zo. Bent u alles met de politie in aanraking geweest? Eén keer. Omdat ik zonder licht reed. Maar niet voor diefstal of zoiets? Voor diefstal? Hoe komt u daar naar bij? En dit dan? Nou ja, dat noemen ik geen diefstal. Dat is. Uh, nou ja, uh, dat is. Uh, organiseren. Ik merk wel dat er met u niet te praten valt, meneer Boomstra. U ziet helemaal niet in dat u een bijzonder gemeen misdrijf heeft gepleegd. Vooral door uw zoon erin te betrekken. Echt, meneer de Wit, ik heb er spijt van. Daar geloof ik geen s'nachts van. Maar ik zal u nog een kans geven. U gaat dadelijk weer met uw bakfietsje terug... en u zet de doos op de plaats waar u hem gevonden heeft. En u vertelt aan al uw collega's... dat ze met hun handen af moeten blijven... maar dat ze zich er anders behoorlijk aan zullen branden. En uh, u maakt er geen rapport van... Dan moet u eens goed naar me luisteren, meneer Boomstra. Een mens heeft hersens gekregen om die te gebruiken. Een verstand om het een tegen het ander te kunnen afwegen. Nogmaals, wat staat er tegenover het boffertje met die paar blikjes? De grootste naligheid. Niet alleen voor u, maar voor uw hele gezin. Hebt die broers en zusters? Ja, acht. Nou, dat is dan een mooie roddel voor de eerstvolgende verjaardagsavond. Heb je het gehoord? Bertus zit in de baaiers. Hoe weet u dat ik Bertus heet? Ik weet nog veel meer. En ik zal u ze wat zeggen, meneer Boomstra. Ik kom altijd overal achter. Zult u dat goed in uw oren knopen? Ja, meneer. Mooi. Dan praten we er verder niet meer over. U brengt het pak terug... en u zegt tegen uw collega's dat ze van de rest af moeten blijven. En dat ze voort en altijd hun handen thuis houden. Zegt u maar dat ik één keer consideratie met u heb gehad... maar geen tweede keer. Zoals ik het van u weet, zou ik het ook van de anderen geweten hebben. Dus zouden ze allemaal gehangen hebben. Zo, de koffie is zo klaar hoor. Even de koffies pakken. Het spijt me voor ik moet nodig gaan, maar uw man zal er wat rek in hebben. Wat krijg ik nou? Voor mijn man had ik nooit koffie gezet. Hij heeft het nodig, mevrouw. Geef hem maar een kopje. En maak het flink sterk. Goedemiddag. Huh? Nou zal ik de boel even wegzetten. Zou jij intussen Anneke een lepel van dat drankje willen geven? Het is alweer acht uur. Het is toch niet ernstig, hè Els? Heus niet, jongen. Haar keeltje is nogal ontstoken, maar het is echt niet anders dan een flinke verkoudheid. Ja, maar ze houdt zo'n hoge koorts. Dat hebben kinderen altijd bij het minste geringste. Door het drankje zal de koorts wel zakken. Alsjeblieft, hier is het flesje. Anneke. Els, ze slaapt. Nou, maak het dan maar even wakker. Dat drankje moet ze op tijd hebben hoor. Je Oh, hier nog Kijk eens wat ik hier voor je heb. een lekker drankje. Is Niet lekker. Er ligt een snoepje op het kastje, Willem. Geef er dat maar toe. Oh, mijn schatje, wat ben je warm. Mama is lief, hè? Nou, of mama lief is. Ik wil helemaal niet opstaan. Ja, maar wie zegt dat je op moet staan? Hier, neem maar gauw een slokje. Dan kun je weer lekker gaan slapen. Eerst een snoepje. Nee, eerst een slokje en dan een snoepje. <lacht> Och, mijn schatje. <lacht> Keertje doet pijn. Ja, neem maar gauw een slokje, dan gaat het over, hè? Zo, ja, alsjeblieft je snoepje. Of niet, snoepje. Nou, dat vind ik flink van je. Kom, mama nog even. Natuurlijk. Zeg, pap, ik heb al geslapen, hè? Ja. En ik heb nog niet eens mijn een gebedje opgezegd. Oh, dat geeft niets, hoor. Zal ik het nou nog even doen, hè? Ja, dat zal ik maar doen, ja. Dan moet eerst mama komen, hè? Ja. Heeft ze het drankje gehad? Nou, reken maar. Er is hoe niet eens een snoepje na. Ik doe wel even open. Zal Gerrit wel zijn? Ha, die Gerrit. je hem? Ben je alleen? Ja. Zo, ga naar binnen. Hoe is het met Marianne? Is ze ziek? Uh, nee. Ze... Nou ja. Ik had er eerlijk gezegd niet goed hoogte van krijgen, maar... Ze vond dit bezoek een beetje een beetje te officieel voor het stadium waarin onze vriendschap nu is. Staat op ha, dat staat dan voor een onzin. Ah, dag geldt. Dag Els. Alleen? Ja. Marianne vond dit bezoek een te officieel karakter dragen. Een te officieel karakter? Nou ja, ik begrijp het wel hoor. In het begin ging het uitstekend tussen ons, maar het is bij haar niet zo gebleven. Ik wil niet zeggen dat het afgelopen is, maar als zij hier komt en ook thuis, dan is het voor haar zo... Zo, zo, zo definitief. En dat is het nog niet. En eh, wat voel jij voor haar? Ik eh, ik mag haar bijzonder graag. Nou ja, we zullen wel zien. Slaapt Anneke alweer? Ja hoor. En die is straks een stuk opgeknapt, dat verzeker ik je. Is Anneke ziek? Ze heeft een zware verkoudheid opgelopen. Maar er is ze met een paar dagen wel weer vanaf. Het is een verschrikking om met een oud verpleegster getrouwd te zijn Gert. Die maken zich nooit eens ongerust. Ach, zeer niet. Vertel Gerrit liever van je succes van vandaag. Wat heb je nou weer voor triomfen behaald? Oh, niks bijzonders. Ik heb destijds een jongetje betrapt van een Diefstal. En het knaapje assisteert me nu bij het voorkomen van grotere diefstallen. Zo. Nou, dat is wel heel in het kort verteld, Willem. Begin eerst maar eens te vertellen hoe je die jongen samen met Pim betrapt hebt. Waar? Heeft Pim bij jullie ook al willen stelen? Wel, nee. Hij heeft me juist geholpen om die jongen te pakken te krijgen. Oh. M maar wat bedoel je met ook al? Weet je dat dan niet? Nee, ik weet het niet. Nou ja, dat moet Pim het je zelf jezelf maar vertellen. Dus Pim houdt zich ook al met die praktijk, hoor. Pim is een aardige jongen, Willem. Maar ook een beetje mal. We zouden er goed aan doen als we hem een beetje onder uh, controle houden. Nou, dat is voor mij nogal makkelijk. Zeg, maar vertel nou eerst eens uitgebreid over jouw Jaapontuur. Van... Nee, ik heb niks meer. Ja, <laughs> heb jij nog een kwartje voor de jukebox, Pin? Een <laughs> kwartje, niet wel een duppie. Oh. Nou ja, zet er maar één nummertje op. Ja, is goed. van de shadow's maar. Hebben de shadows. Oh, e vijf of E 6 Ja, E zes hier, ja, E zes. Ja, maar heb Ja, er thuis, hè. De shadow's. Klopt het? Ja, kom. Oh, shadow's? ja! Zeg maar, blijf Peter de duvel en zijn staart. Daarheen hem. Nou mannen, ik heb een prachtobject. Kom eens even mee naar die hoek. Op de hoek van de Vondellaan en de Preroweg staat een kapitale villa. Die is op het ogenblik hartstikke leeg. Tenminste, de bewoners zijn naar de wintersport. Nou is er een huisbewaarder in, maar het is een oud mannetje dat veel slaap nodig heeft. Hoe weet je dat? En als dat niet zo mocht zijn, dan zorg ik wel dat hij slaap krijgt. Nee, dan moet je horen. Nou heb ik de volgende stunt bedacht om als het uitkomt toch gedekt te zijn. Ja, maar hoe dan? We schrijven er een reportage over. Een reportage? Ja, Pim. Als het uitkomt, dan hebben we het alleen maar gedaan om de sensatie van de inbraak mee te maken en te kunnen beschrijven. Hoe stel je je dat dan voor? Nou, gewoon zoals ik het zeg. Als het uitkomt, hebben we het alleen gedaan om er een sensationeel artikel over te schrijven voor een krant... hoe makkelijk het eigenlijk is om ergens in te breken. Ja, zeg, dan nou moet je niet van die onzin uitkramen, Peter. We hebben toch helemaal geen relaties om een artikel in de krant geplaatst te krijgen. Wat weet jij van mijn relaties af, jongen? Ik heb een vriend bij een krant werken en ik kan er zelfs voor zorgen dat ik een soort proefopdracht krijg. Oh. Nou, dan is die inbraak die proefopdracht. Zacht jongen, dat geloven ze toch nooit? Is dus het jou met de poet in de kraag pakken. Is er überhaupt wel een poet? Mensen, alles daar in huis is antiek, goud en zilver. Nou. Nou, weet je hoe ik met een en ander voorstel? Hm? Luister, we beginnen met een brief te schrijven. ...en die deponeren we bij een vertrouwd persoon. Vertrouw. Een van ons gaat op de uitkijk staan bij een telefooncel. En mocht er omraad zijn, dan belt hij meteen die vertrouwde